Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De Vuelta koerst langs protesten. De renners rijden nu van Den Bosch naar Utrecht. En langs die route protesteren bijvoorbeeld tuinders vanwege de hoge gasprijzen. Het gebeurt in Gameren bij Zalbommel. Er staan ook boeren met trekkers langs het parcours die protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Maar de weg is wel gewoon vrij, zien de commentatoren. Tot op heden is dat ook het geval. Er hoort ook uh, het geluid van de toeters op de tractoren. De Vuelta heeft duidelijke afspraken gemaakt met demonstranten. Ook door te zorgen dat de veiligheid van de renners niet in gevaar komt. En daar euh, nou ja, dat, dat zeggen ze ook keer op keer dat ze daar ook aan willen, willen meewerken. In Turkije zijn 16 mensen omgekomen bij een kettingbotsing. Ook zijn zeker 21 mensen gewond geraakt. Het gebeurde toen een passagiersbus inreed op de hulpdiensten... en een cameraploeg die op een eerder ongeluk waren afgekomen. In een haven in Estland staat een cruiseschip klaar om naar Nederland te vertrekken en hier asielzoekers op te vangen. Het is de bedoeling dat het schip voor 1 september aankomt in Velzen in Noord-Holland, maar het is onduidelijk wanneer het vertrekt. Er moeten aan boord zo'n duizend asielzoekers worden opgevangen. En veel kinderen dromen ervan, een eigen glijbaan in de tuin. En voor André uit Drenthe is die droom werkelijkheid geworden. Hij heeft een 24 meter lange waterglijbaan in zijn achtertuin gebouwd. Die eindigt in zijn zelfgegraven zwembad. En gevaarlijk is hij niet, zegt André. Tenminste, ik ben er maar niet uitgevlogen. Ja, wat was de reactie van de cameraan toen je ging vertellen dat je 24 meter aan glijbaan in de tuin ging zetten? Uh, dat we gek waren. Dat was eigenlijk, er komt het kwart op neer dat ik gewoon net dat je gek waren. Maar ze zijn je nu wel dankbaar, denk ik. Dat denk ik wel, want ze komen regelmatig langs om even een glij te nemen... en een duik te nemen en een flesje bier te drinken. Ja, het hele ding is zelfs 70 meter lang, maar daar is geen plek voor in de tuin. Het weer nog, er verschijnen meer stapelwolken, de zon blijft ook schijnen. Het is een graad of 23. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op een bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen knopend Muiderberg en Almerepoort 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. Twee reisschokken zijn er dicht. Een bergingswerkzaamheden op de A10-de ring Amsterdam. Tussen knopend Watergaasmeer en, en Durgendam 3 kilometer. De rechte reisschok is afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Wet nu. Zandvoort op zaterdag.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 Heb jij het een beetje volgehouden met, uh, Makkelijk. met uh, de Ja, ik had er ook weinig last van Ja, ik zou even klappen moet ik erop. Zeggen. Ik zal even klappen. Ik woon in een konijnhol. En uh, daar is het hele cool. Echt waar, ja, echt waar. Dat is niet ja. cool. okay, okay. Uh, en dus ook... gelukkig ben je uit je hol uh, niet ja. gekomen. En, uh, ik heb een week wachten gekruid. Ja, voor ja. twee uur, want uh, wat gaan we daar nu allemaal doen? Nou, we gaan het inderdaad in de tweede uur ook al over hebben. je wist dat misschien niet, nog niet. Maar in de tweede uur gaan we het uh, praten over die Hittegolf en de gevolgen van de Hittegolf. Met name de verdrinkingen.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 Oké, okay, nou het wordt weer een uh, gezellig uur uh, hier op de Standvoortse Radio. Een hele goede middag en uit de radio aan. 106.9 FM in de Eter zijn we in de hele regio te ontvangen. You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 Het racecafé bedoel je? Ja, dat bedoel ik. Het, ja. ja, maar weet je, het heet ook racecafé. Ja. Het is vrijdagavond. En je mag best wel lachen, toch? Ja. Ook op sport. Ja. Dus dat doen we, dat graag. Jouw specialisme ligt in Amerika...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 En uh, ik weet nog dat John Watson daar voor mij stond, want daar startte hij, dat was de startplek, dat weet ik nog precies. Ja, dus toen de Kramp vorig jaar terugkwam en sowieso wat er allemaal gebeurt met Zandvoort, ook hoe ze zich voorbereiden op de toekomst. En ik, ik ben echt onder de indruk van hoe, uh, wat hier allemaal gebeurt. En als je nu ziet die werkzaamheden nu, hoe groot ze, het wordt nog groter dan vorig jaar, want er komen nog meer mensen, hè. dat mag nu.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 Ah, uh, dat er weer publiek bij elkaar in de buurt mag zitten hè? Na, na corona. Wat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 FM's antwoord 106.9 FM Ladies and gents turn up this sound system to the sound of Carmo Santana in the GMB product get a loose from the refugee oh maria maria can you remind me of a west side story Is hold on in letter uh, somebody just is Don't you this, the streets are getting hotter? There is no water to put out the fire. Me Tari, Pepe, Anza, see me and Maria on the corner, thinking a ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. Mama Jolla, Mama side. Mama Mama Mama Mama Mama Mama much of love. Dat was inderdaad Carlos Santana. Oftewel zijn single Maria. Maria, half vier geworden Benno. Zijn er nog evenementen te melden? Uh, oh, meer dan genoeg Rob. Ja? Meer dan genoeg. Ja, laten we eens even wat... In het kort wat dingen met elkaar doornemen. Zomerexpositie Heiligen met Passie. Dat is in de Sint-Agatha Kerk hier in Zandvoort. Tot 18 september geopend. Woensdag, zaterdag en zondag tussen 2 uur middags en 4 uur. Toegang gratis. Dan hebben we nog bunkerwandelingen. Ja, ja. 24 en 31 augustus. Vanaf 7 uur tot 9 uur s avonds toegang is 6,5 euro pp. Um, ja, leuk dat uh, die weer terug zijn, uh, de bunkerwandelingen. Ja, het is alleen, het staat dus ingang Amsterdamse waterleidingduinen. Nou heeft de, de Amsterdamse Waterleidingduinen uit mijn hoofd wel vier ingangen. Oké, okay, nou, nou uh, <laughs> kies er één uit. Ja, uh. kies er één Maar ik denk dat ze bedoelen hier in Zandvoort uh, bij de rotonde tegenover het Nieuw Unicum bij de, uh, dus de ingang aan een Zandvoortslaan. Um, dat hebben we gehad. Is even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 Inside. Excuse me, beg your pardon, girl Do you have any idea what you're startin', girl? You got me tingling, come to me, mingling steppin' off Lookin' booty, it's just and jingling When you walk, I see it, baby, girl When you talk, I believe it, baby, girl I like that thick, petite, and pretty Little touches is a light about the kitty like Hey, ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground Hey, ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground Hey, ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground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 Make your body like a I must say you're the pious thing in here. You're so happy to meet some rain in here. Time to make X-Caxis banging here. Girl, you can do anything you want me here. Down if you want to, down if you want to. You ain't even gonna drop down if you want to. Cause I'm gonna see you shake your stamina. Either way you do it, you ain't gonna catch me. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you. touch the ground. Don't be shy, girl. Go bananza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you. Touch the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 Zo, even een uh, groot hitte uh, van uh, dit moment. Je hoorde de Belly Dancer op de zaterdagmiddag uh, bij CFM. Hij zit uh, nog steeds uh, tegenover mij, uh, Ben of Veugen. Goedemiddag oh ja. Uh, ja. ben al, al, al ja, hallo, ben er nog. nog ja, ja. ja, jij bent ondertussen uh, even bezig met een uh, kruidentuin en uh, dergelijke. Wat, uh, wat houdt dat in? Nou ja, we zitten natuurlijk uh, continu uh, bij de redactie hier uh, de kranten door te spitten. En uh, op de grond hoor je steeds uh, van die valgeluiden... Ja, op kopen. Die laat ja, die wil hebben... ze even laten horen. <laughs> ja, ja, ja, ja. Zo is-ie, hè. Die laat gewoon de hele stapel cd's uit zijn klauwen vallen. Dat uh, heel op z'n Hollands gezegd. Maar, uh, nee, in de Zandvoetse krant staat een heel leuk artikel... over opstap met spaarderlanden. En daar hebben ze... Um, nou, daar gaan ze natuurlijk een aantal locaties in Zandvoort langs. En dan uh, hebben ze het over... Uh, bijvoorbeeld de kruid, het Kruidenveld in Bentveld. En nou, daar kom ik wel eens. En dat ziet er ontzettend leuk uit. En dan mogen de bewoners van het dieren of iedereen die er langskomt... mogen dan wat uh, kruiden uh, plukken. En dus gebruiken voor eigen gebruik. En dat is uh, nou, ontzettend leuk dat zo'n initiatief er uh, is. Ja, ik heb ook zo'n mooie wildtuin oh, ja. op de Valenneveg uh, voor, uh, voor me. Het is uh, alleen nog maar uh, groen uh, onkruid. Er is, uh, ja, is een bepaalde naam voor. Dat is dus echt uh, onkruid. Ja, die wildtuin uh, die, uh, die mislukt eigenlijk. Oh. net als uh, bij die wildtuin uh, bij de Verlengde zijn Er zijn al een paar uh, wethouders geweest... die ook uh, zeg maar, uh, het eerste zand daar neergegooid hebben... en dergelijke voor de wildtuin. Maar... Uh,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 Like you do you do ooh, ooh. all my dreams came true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 en nou, geluk hebben dat heel veel mensen uh, van Zandvoort komen genieten. Ja. En dat over het algemeen uh, dat mensen zijn die uh, nou ja, vooral op het strand heerlijk vertoeven.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 Um, leer goed zwemmen. En, en goed zwemmen is niet alleen je A-diploma, dat is echt een ABC-diploma. En blijf daarna ook vooral zwemmen. Um, maar er zit ook een, een oproep in richting overheden en eigenlijk alle organisaties die met waterveiligheid doen. Is dat ja, eigenlijk um, moet er moet echt een plan komen om, om naar de toekomst toe um, ja, beter beslaagd ten ijs te komen. En, en wat ik daarmee bedoel is: hè, we zien op steeds meer plekken in Nederland uh, waar mensen het water in plonsen, uh, achter het huis, in de sloot, in de rivier. Uh, we hebben in Nederland 800 aangewezen zwemplekken. Er ja, is dus 800 plekken waarvan de provincie heeft gezegd. En dat zijn plekken waar de waterkwaliteit goed genoeg is en waar eventueel een trappetje en ballenlijn is. Maar er is natuurlijk niet overal toezicht. Ja, dus er is ook een oproep is aan gemeenten, denk na, hè, moeten er misschien op meer plekken toezicht komen? Of moeten er andere plekken aangewezen als zwemgebieden? Uh, maar zorg vooral dat er, dat er structuur komt en beter inzicht in die problematiek. Zodat er ook echt een nationaal plan kan komen om dat te verbeteren. Ja, nou Ernst, ja, je bent sinds hoeveel jaar nu woordvoerder voor de Nederlandse rangebrigade? Nou ja, voor, voor um, lokaal in Zandvoort ben ik denk ik al zo'n twintig jaar de woordvoerder. Ja, dat kun je natuurlijk. Landelijk nog niet zo heel lang, um, sinds oktober. Oh! Dat is, uh, dat is bijna een jaar. Ja, en uh, je bent er gelijk heel druk mee.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 gewoon een van de topplaatsen van Nederland. En logischerwijs wordt daar ook altijd door allerlei mensen gekeken naar hoe wij het hier doen met elkaar. Oké, Ernst. Nou, dankjewel voor je bijdrage van vandaag. En we gaan je natuurlijk vaker spreken. Heel fijn weekend verder. En graag tot ziens. Jo, en voor jullie daar nog een goede uitzending. Oké, dankjewel Ernst. Dag. importa pido exacta tu bandera te lo digo muy rápido no estoy aquí para romperme la Het interview met uh, Ernst Brogmeijer. Hoor je deze, Willy. William was dat. En uh, Trompetta. Nou, we gaan alweer op naar het uh, nieuws en weer, uh, Benno. Ja, ja. Het vliegt voorbij, hè? Het vliegt voorbij, gelukkig en, maar weer. Ja, daar, gelukkig nou, maar ja, weer Nou ja, jullie zitten met die aftellen naar de krant. Ja, ja, dat ja. wordt ja. wel spannend. Ja. Uh, zometeen het volgende uur, tot zo. Got the and the when I feel in love, when my love He's the reason why my face is all afloat Just one Christmas kissing his lips is like taking vitamin C Oh, you can't imagine what my doctor does to me Doctor does Dr. Doctor Love. Doctor Love, he can kill my every pain He can make me feel again Dr. Doctor Love. Doctor Love, he ain't got no competition Only he